Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Popodia en festivals kunnen hun stoelen weer naar de opslag brengen. Vanaf volgende week zaterdag mogen ze weer evenementen zonder zitplaatsen organiseren. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Wel nog met maximaal drie kwart van het normale bezoekersaantal... en iedereen moet bij de deur een groen vinkje in de corona check app laten zien. Voor festivalorganisatoren komen de versoepelingen te laat. Zij vinden dat het kabinet fouten heeft gemaakt en zij daar dupe van zijn. In juni werd er heel frivol gezegd, dansen met Jans, we kunnen weer met z'n allen kunnen we weer lekker naar evenementen en het nachtleven in. En wat je, wat je toen zag is dat het verkeerde besluit van twee weken incubatietijd naar gewoon neem vandaag een prikkie en morgen kan je dansen, dat dat gewoon enorm verkeerd heeft uitgepakt. Uh, ja, daar worden wij nu de dupe van. Morgen horen we meer over de versoepelingen. Dan is er weer een persconferentie van het demissionaire kabinet. Een groep jongeren uit Urk die afgelopen weekend in nazi-uniformen over straat liep... heeft excuses aangeboden. Dat meldt Hart van Nederland. De jongeren laten weten dat ze absoluut niet tegen joden zijn. En ze schrijven ook dat het niet hun bedoeling was... om met de nazi-uniformen herinneringen over de Tweede Wereldoorlog op te wekken. Het kabinet maakte ruim 13 miljoen euro vrij voor hulp aan de Afghaanse bevolking. Het grootste deel is bedoeld voor noodhulp zoals eten, water en medische zorg. Er is ook geld voor de opvang van vluchtelingen in buurlanden van Afghanistan. En vlakbij Washington wordt al een week geprobeerd om een groep loslopende zebra's te vangen. Die zebra's zijn ontsnapt uit een privéboerderij en lopen gewoon bij mensen door de voortuin op zoek naar eten. Deze vrouw belde de dierenambulance, maar daar geloofden ze het niet. Well, she thought I was crazy. I said, ma'am, I'm not drinking. I have not had any drugs had a I had zebras in my backyard, walking on the train track. Het is ook veel moeilijker om een zebra te vangen dan een hond of een kat. De dieren blijken enorm onvoorspelbaar. Het weer nog veel opklaringen en het is bijna overal droog. Later kan er wel wat mist ontstaan. En morgen is er geregeld zon en het wordt ook een stuk warmer. 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 for another turn You cried me a river about another Well, I'm not gonna teach you if you never learn There is no smooth education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 teach you if you know. Ik plaats hem er wel ergens tussen. Want deze Von V... met Openly Remember staat op... Rubbing Make It Worse. Maar die EP die is al... Eh, toch al behoorlijk uh, goed gevonden... op uh, de streamdiensten. En uh, dat zal denk ik ook wel... voor deze Openly Remember zijn...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 World Cleanup Day zelf uh, wereldwijd uh, in de promoties gebruikt. Echt ja. heel raar. Mm -hmm. uh, en uh, uh, Marike Knaven uh, uh, uit Zutpen, die, uh, uh, die heeft daar een uh, super mooie video bij gemaakt. Ja. Um, en uh, zij haalde bijvoorbeeld: uh, ja, zij uh, is ook uh, een.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 inspireert andere mensen. Het, het is zoiets als vele handen maken lichter werk. Dat is het eigenlijk. Precies. Ja. Uh, je noemde al hè, de, de, de video. Die, die kunnen mensen dus zien... volgens mij ook op YouTube...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 ik, ik uh, ben dus uh, uh, vocalist bij een uh, Nijlansik ja dat ik, ik, uh, uh, is een, een popduo internationaal uh, ja. samen met uh, David Kay, uh, die woont in Chicago ja um, uh,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 die hebben dat zeker aangegrepen. Ja. Dat we? ja. Uh, die, die, die organisatie, World Cleanup Day, uh, opereert die uit Nederland of zijn er meerdere landen bij betrokken? Nee, dat zit uh, internationaal. Dus... Zit, uh, in, uh, het hoofdkantoor zit in Estland. Oké, okay. dus het is uh, echt een internationale groep uh, die, dit, uh, die dit doet.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 To the sea By our hands set free Don't ask me An endless oil carpet unfurled Like an unimaginary world Ooh, top up, we will be left With a queen of a crown be rest And while you turn your head Plastic is my monster under the bed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 Again, where we began, inside every part of us, demon craving to be loved in the darkness where we meet, reach a depth of.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 Het is al eens niet gelukt. Verlijnen met Alleen straks. Veel plezier met Nespeel en tot volgende week. Ik Dag. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles schittert alles zwart. Alles zwart. Ze hapert alles zwart.